8 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Obama aanvaardt de democratische nominatie. Opnieuw staking bij Lufthansa. En geen extra kamerzetel door gebruik sociale media, zeggen onderzoekers. Barack Obama heeft de nominatie aanvaard voor de presidentskandidatuur. Op de democratische conventie in Charlotte... zei hij dat Amerika voor een belangrijke keuze staat op 6 november...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 Met zijn toespraak wilde Obama vooral de zwevende kiezers aanspreken. Die stemden voor weer vier jaar geleden massaal op Obama... maar zijn volgens Peilingen nu teleurgesteld over de resultaten... van Obama's eerste termijn als president. Het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa... is rond middernacht weer aan een staking begonnen. Deze keer is het een landelijke staking... waarbij het werk wordt neergelegd in Frankfurt, Berlijn, München en Stuttgart...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 Vijf dagen voor de verkiezingen is de PvdA ook in de peilingwijzer van de Universiteit Leiden de SP voorbij. De VVD blijft daarin de grootste partij, maar de PvdA staat nu op de tweede en de SP op de derde plaats. En tussen deze partijen zit geen bijzonder groot gat, telkens 4 à 5 zetels. In de peilingwijzer worden de belangrijkste peilingen gecombineerd tot een gewogen gemiddelde.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 Bij het zwemmen pakte Lisette Teunissen goud op de 50 meter rugslag. magda Toeters behaalde zilver op de 100 meter schoolslag. En Mark Evers, tot slot, die won brons op dezelfde afstand. Dan het weer. Vooral in het zuiden vandaag ruimte voor de zon. In het noorden wat bewolking. Temperatuur stijgt naar een graad of 22. Morgen zonnige periode en iets warmer dan vandaag. ANLB-verkeersinformatie. Korte file bij Rotterdam op de A20 naar Gouda... tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum, 2 kilometer. En op de N305, Dronten, richting Almere... is een vrachtauto een container verloren. Die ligt deels over de weg. Het verkeer moet een beetje omrijden. Staat in de file tussen Harderwijk en Zeewolde, 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is officieel. Barack Obama gaat voor een tweede termijn als Amerikaans president. Madam Chairwoman, delegates, I accept your nomination for president of the United States. SP-lijsttrekker Emiel Roemer is zover nog niet. Hij is na half negen te gast. Maar eens horen waarom die gisteren tijdens het debat wat onopvallend was. Ja, want daar waren ze weer gisteravond, de lijsttrekkers die met elkaar in debat gingen. Oh, dan dan is Weer een fragment uit een van de vele debatten. zoveelste in de rij. Er zijn er nu een stuk of vier, vijf geweest. Met heel veel lijstekkers tegelijkertijd. Er wordt wel eens gezegd: van al die debatten, is het niet wat veel? Vind het vind wel heel veel worden. Want er zijn natuurlijk heel veel debatten. Achter elkaar door. Elke avond ja. volgens mij soms wel drie keer per dag. Er is ook een vervolgsserie aan het worden. Dat is onvermijdelijk in zo'n campagne. Er We was weer een debat. Dit is kennelijk een behoefte aan. We, We de kunnen er de... lang en kort over praten. Dit is wat het is. Op een gegeven moment wordt het voor iedereen een soort herhaling van zetten. Ik word moe hiervan. Ja, en het is ook te veel eenzijdig vinden. Europa, eh, crisis natuurlijk, woningmars. Je ziet ze zoeken naar het, naar het repertoire. Ja. Heel goed voorbereid. Ze staan nu bijna allemaal voorgekookte verhaaltjes te vertellen. One we hebben te veel schulden en we hebben te weinig banen. Van de kilte van de uitkering naar de warmte van de baan. Dat we weer gaan bouwen, verbouwen, kopen en verkopen. Investeren we in straaljagers of investeren we in de thuiszorg? We moeten niet kijken wat mensen niet kunnen, we moeten kijken wat ze wel kunnen. Ik zou zeggen, we moeten uit Europa, want dan zijn we uit de crisis. Noorwegen zit op het zwarte goud. En de Zwitsers zitten op het zwarte geld. En als we uw politiek volgen, zit Nederland op het zwarte zaad. Nou, goed. Uh, ja, dit, dit had u natuurlijk van tevoren verzonnen. Hij ja, dus heeft het bedacht een uur. Ruim de dus... tijd om iets heel leuks te bedenken. Het is wel een goede grap. Nou, ik vind het niet uh, super. Maar je ziet dat hij zo blij is dat hij die grap kan gaan maken. Dat had u even ja, nodig. Het is ook niet makkelijk. Triomf in de ogen. Onze oogjes gaan glimmen. Daar had ik nou het meest op geoefend. Je ziet wel dat het effect heeft... Een goed geplaatste grap. Die is hard en die is pijnlijk. Acht tellen knock out. Ja, dit is waarvoor de campagnetijd bedoeld is. Ja. Een grap af en toe. Een goede grap. Dat doet goed. Joost Vullings is hier weer aangeschoven in Den Haag. Joost, maar het was ook wel degelijk een scherp debat. Uh, wat opvalt is dat alle debatten over dezelfde thema's gaan. Europa, zorg, economische crisis. Is dat gewoon een logische keuze van de redactie? Moeten ze wel? En, uh, nou ja, niets, niets moet, maar ik snap het wel. Ik heb zelf ook een debat georganiseerd en kwam ook bij die thema's uit. Ja, dat komt, de zorg is de grootste kostpost voor de overheid en kost de burger persoonlijk ook veel geld. En daar moet echt wat gebeuren. Dat is echt een politiek punt dat op de agenda staat. De, die groei van die kosten moet worden afgeremd. Ja, Europa lijkt me helder. Maar wat je wel ziet, ik vind het debat wat oppervlakkig over Europa, komt ook omdat het redden van die euro heel erg technisch is. Dus dan blijft het gewoon bij, bij basale vragen in of uit de Europese Unie. Um, en de economische crisis, ja, dat spreekt ook voor zich. Uh, maar ja, wie alle debatten heeft gevolgd, zoals ik, verlangt wellicht inmiddels naar andere thema's. Uh, overigens zijn er wel een hele hoop debatten door het hele land... met allerlei fractiespecialisten. En dan gaat het wel over de kilometerheffing en, en, en ga zo maar door. En, maar ja, die debatten krijgen in, in de media uh, wel een stuk minder aandacht. Ja, en de lijsttrekkers zouden zich best eens over onderwijs, kunnen, over onderwijs kunnen uitspreken. Want dat is natuurlijk belangrijk. Iedereen hamert op meer geld daarin. Innovatie uh, en, en, en scholing. En je hoort ze er niet over. Nee, ja, in het begin van de, van de campagne had je natuurlijk zo'n zo oprisping... over de deerdersboek maar dat, dat, dat voelt alweer heel lang geleden dat het daarover ging. Uh, maar aan de andere kant, ja, als je al die partijprogramma's kijkt... over onderwijs, dan staan er niet echt hele fundamentele wijzigingen in. Sociaal leenstelsel... Dus dat studenten echt al hun ja. geld moeten lenen. Geen basisbeurs meer krijgen. Dat is op zich nog wel redelijk ingrijpend. Maar voor de rest zijn er ook niet zoveel tegenstellingen. Die, die, die, die boeten. daar is inmiddels ook een meerderheid tegen. Er moet nog wel geld worden gevonden om die maatregel te kunnen terugdraaien. En verder zijn het allemaal kleine maatregelen. En, en zie je dat de leraren eigenlijk bij iedere partij goed af zijn. Of krijg je meer geld voor een prestatiebeloning. Of er wordt meer geld in, in zich geïnvesteerd voor, uh, voor scholing. Maar ja, geen scherpe tegenstelling. Maar iedereen vindt het wel heel belangrijk. Ja, dat is het. Een belangrijk thema, onderwijs. Maar goed, dan misschien nog niet zo aansprekend. Dat zou je dan nog kunnen zeggen. Immigratie, integratie, veiligheid. Is dat natuurlijk wel jarenlang het thema misschien wel. En nu niks. Ja, dat is ja het, st het stemt tot nadenken. En dat, dat heb ik dan ook maar gedaan. Dan kom ik tot een soort sociologische verklaring. Dan kan je eigenlijk zeggen dat, dat de afgelopen tien jaar... stonden in het teken van die aanslagen op de, op de Twin Towers. In ieder geval de effecten daarvan. Ja, leidde tot veel aandacht voor terrorismebestrijding. Dus veiligheid, aandacht voor de radicale islam. Aandacht voor integratie van moslims in de, in de westerse wereld. En toen kwam in 2007 de kredietcrisis. En toen dachten die Nederlandse middenpartij al heel snel... van nou blij dat we daar vanaf zijn, want het was een thema... Dat, dat moeilijk ligt in al die partijen. Maar toen ging, bleef de burger op die thema's hangen... terwijl zij dachten het gaat nu over de economie. Maar omdat die kredietcrisis overging in een schuldencrisis, een eurocrisis is inmiddels de agenda wel helemaal gedraaid... en gaat het nu inderdaad alleen maar over, over uh, ja. uh, de economie? Ja, en dan even kort, Joost, want wilde zetten dat soort thema's... natuurlijk altijd op de agenda, hè, dat doet hij natuurlijk ook minder. Hij was gisteravond wel weer scherp als van oud, maar hij lijkt er minder toe te doen. Ja, dat klopt. het lijkt wel of hij minder, minder impact heeft. Dat, dat komt volgens mij door een aantal dingen. We zijn gewoon aan hem gewend geraakt. En hij heeft, ja, omdat hij ook ziet dat immigratie en integratie... niet meer de thema's zijn, zijn thema's verlegt naar Europa. En dat is natuurlijk wel veel minder Gevoelig. Als het ging om integratie, dat raakte mensen persoonlijk in de samenleving. Daardoor kreeg je verontwaardiging in de samenleving en bij collega-lijsttrekkers. En nu heeft hij nog wel leuke, harde, spitsvondige, uh, uh, yeah, one-liners over andere thema's. Maar het raakt mensen veel minder. Goed, Joost, dankjewel. Tot straks. Je luistert ook mee naar Emiel Roemer. Hij is de gast na half negen. Straks hoort u ook meer van de speech van Barack Obama. En nu, zowaar, bij de ANWB, Kees Quarks. Marcel, paar files. De A9 naar richting Amstelveen. Bij Knopendraasdorp staat 3 kilometer. Korte file op de A20 naar Gouda vanuit de Hoek van Holland. 3 kilometer bij knoping de Op de N305 vertraging. Dronten richting Almere. Vanochtend is daar een vrachtauto een container verloren. Ligt voor een deel langs de weg. Verkeer moet daar langs. Dat is lastig. Staat 2 kilometer tussen Hardenwijk en Zeewolde. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Marcel Oosten. Het is kwart over acht. A big, big speech. Zo typeerde een van de Amerikaanse nieuwsankers de speech van Barack Obama. Op de Democratische Conventie accepteerde Obama officieel zijn kandidatuur voor de herverkiezing. Maar er was ook wel kritiek op de speech. Niet zo heel verrassend als uh, van het rechtse Fox News. Die had die kritiek natuurlijk. Vond dat het een van de meest lege speeches ooit was. Correspondent Wessel de Jong was erbij in Charlotte, North Carolina. En zag dat de zaal in ieder geval uitzinnig was. Malia en Sasha, we are so proud of you. Eerst begint Obama de family man. Leuk dat jullie er zijn, maar morgen gewoon weer naar school. Maar na deze vrolijke opening begint meteen het gevecht tegen de Republikeinen. Ze willen je stem, maar zeggen niet waarom. Had for the last 30 years. Ze hebben namelijk geen plan. Het is altijd hetzelfde recept. Ik voel cold coming on? Take two tax cuts, roll back some regulations, and call us in the morning. Is het land verkouden? Neem dan twee belastingverlagingen en wat deregulering. Houden de verschijnselen aan? Bel dan morgen terug, grapt Obama. Die nu toch wel even wil weten hoe goed hij het gedaan heeft de afgelopen jaren. En after a decade of decline. This country created over half a million manufacturing jobs in the last two and a half years. And now you have a choice. We can give more aan breaks to corporations that ship jobs overseas or we can start rewarding bedrijven that open new plants and nieuwe new workers en create banen jobs here in de United States of America. Na tien jaar crisis zijn er afgelopen twee jaar weer een half miljoen banen bijgekomen. Jullie hebben nu een keuze. Geven we weer belastingvoordelen aan bedrijven die banen scheppen buiten Amerika of geven we belastingvoordelen aan bedrijven die hier banen scheppen? Die goed geschoold personeel nodig hebben. Een gepensioneerde blanke vrouw zegt dat ze het toch beter heeft dan vier jaar geleden. deze president Great Depression. My lived that. I didn't. We are deze president werd opgezadeld met de grootste puinhoop sinds de crisis van de jaren 30. Mijn ouders hebben die nog meegemaakt. Maar dit zullen we ook overleven. De bedrijven bloeien en jongeren krijgen ziektekostenverzekering. We hebben het echt beter. We kunnen blijven bezuinigen op onderwijs. Of we zeggen dat geen enkel kind dromen hoeft te vergeten vanwege de volle klassen. En geen enkel bedrijf moet hoeven zoeken naar het juiste personeel buiten Amerika omdat het het hier niet kan vinden, zegt Obama. I do. Een onderwijzeres in tranen. I in, him and he in me. we De kinderen op mijn school hebben geen leermiddelen. Ik betaal ze uit eigen zak. Barack Obama, hij geeft me hoop. He ik me hope. Amerika. I never said this journey would be easy and I won't promise that now. Ja, yes, onze path is harder, maar het leads to een better plek. Nooit heb ik gezegd dat het makkelijk zou zijn. En dat ga ik nu ook niet zeggen. Het is een moeilijke weg. Maar die heeft wel een betere bestemming. I'm so touched by tonight. Een man in de zaal is sprakeloos. This is where I should be, right here. Look at these people. is every color, every nationality. This is where I want to be. And I'm just so thrilled tonight. Ik ben zo geraakt, ik heb er geen woorden voor. Maar dit is waar ik hoor. Kijk naar de mensen hier. Iedere kleur, van alle nationaliteiten. Barack Obama, nog niet zo lang geleden. Vanuit Charlotte, North Carolina. Van een klein actiepartijtje is de SP in 40 jaar uitgegroeid... tot een volwassen politieke partij. Na half negen te gast lijsttrekker Emiel Roemen. Over zijn SP maakt politiek verslaggever Hans André... het volgende portret. In 1994 kwamen twee onbekende mannen... in de bankjes terecht van de Tweede Kamer. Jan Marijnes en Remy Poppen. Hun verkiezingsleus, stem tegen, stem SP... was uiterst succesvol. Maar de partij maakt meteen duidelijk dat het meer wil zijn dan alleen maar tegen zijn. Onze slogan zal niet blijven stem tegen stem SP. Dat is de slogan waar wij ons van bediend hebben ten tijde van de verkiezingscampagne. Zo goed als de PvdA nu ook niet blijft roepen kies kok, zullen wij niet blijven roepen stem tegen. De SP wil serieus oppositie voeren tegen wat ze noemt de neoliberale eenheidsvorst van Den Haag. Maar bent u er nou zeker van dat u over een jaar niet net zo'n grijze muis bent? Die ingekapseld is en ook allerlei wollige taal uitslaat? Nou, veel zekerheden zijn er in het leven nooit natuurlijk. Maar uh, ik ben al zo'n 25 jaar bezig. 18 jaar geleden geloof ik in de gemeenteraad de werd gezet. Daar hou die poppen. Gemeenteraad, die SP, eendels vlieg, die zie je dan niet meer. Wel aan, We zijn daar nu de grootste partij en iedereen begrijpt nog steeds wat ik zeg. Het neoliberale marktdenken in de zorg voor ouderen in de medische wereld. In het onderwijs, het is en het was een doorn in het oog van de SP. Jan Marijnissen streed daartegen. En dat veranderde niet bij zijn opvolger. Zoals verwacht heeft de Tweede Kamerfractie van de Socialistische Partij... Agnes Kant gekozen tot nieuwe leider. Zij volgt Jan Marijnissen op, die stopt vanwege zijn slechte gezondheid. Deze bezuiniging toont geen respect voor de ouderen die ons land hebben opgebouwd. Mensen die niet naar het toilet kunnen. Mensen die niet op tijd uit bed gehaald worden. Mensen die oud die koud eten voorgeschoten krijgen. mensontwaardige situaties. En er kwam nog een voorbeeld bij vandaag, wat ik nog niet gehoord had. Er worden, schrikt u niet, pyjama-dagen ingevoerd. Ik weet niet of u dat voor rekening wil nemen, maar ik schaam me daar rot voor. De zorg, de lage inkomens, het bouwen van goede betaalbare huurwoningen... en veel kritiek op de bankensector met zijn verwerpelijke bonuscultuur. Het is een constante in het SP-beleid. En daar werd de partij om gewaardeerd. Van twee zetels in 1994 groeit de partij in 2006 zelfs naar 25 zetels... en staat nu op 15. Met een nieuwe partijleider moeten dat er meer worden. Maar dat is dan niet Agnes Kant. De SP heeft een nieuwe fractievoorzitter, Emiel Roemer... Hij neemt het Tweede Kamerwerk van Agnes Kant over. Emiel Roemer wil naast fractievoorzitter ook lijsttrekker worden... voor de Kamerverkiezingen van 9 juni. De SP zal later beslissen of hij dat ook wordt. En hij werd lijsttrekker in 2010. In de daaropvolgende verkiezingen wist hij een voorspelde slechte uitslag te voorkomen... mede geholpen door die ene beroemd geworden uitspraak. U kunt mij van alles verwijten, behalve dat ik te vroeg gepiekt heb. In de SP is regelmatig gedonder. SP-politici in gemeenten en provincies stappen op. Er is vaak ophef over de afdrachtregeling... waarbij de mensen een deel van hun inkomen verplicht aan de partij moeten afstaan. Of SP'ers baren opzien met verkeerde of foute uitspraken. Maar het waait altijd weer over. En de populariteit van de SP neemt onder Emil Roemer ongekende vormen aan. Dit jaar wordt de partij voor de eerste keer serieus genoemd als mogelijke regeringspartij. En Roemer komt zelfs in beeld als premier. Maar door de plotselinge opkomst deze verkiezingscampagne van lijsttrekker Diederik Samson van de Partij van de Arbeid, zakte de SP de laatste dagen weg in de peilingen. Maar ik denk dat mensen daar daar echt wel weer overheen prikken, want wij zijn niet veranderd als SP, ik ben niet veranderd als Emiel Roemer en uh, men weet waar ik voor sta. En misschien ben ik de afgelopen dagen daar een beetje te lief over geweest. Schepje er bovenop dus nog, en, uh, misschien wel twee. Heeft Emiel Roemer deze keer dan toch te vroeg gepiekt? 12 september komt een antwoord. Hans Andringa met dit portret van de SP. Ze horen wat Roemer die laatste vijf dagen van de campagne gaat doen. Zo dadelijk na half negen. Maar dan Mark-Robin Visser, want die is in Gelderland. De provincie gaat via internet geld inzamelen om natuurgebieden te onderhouden. Crowdfunding heet dat. Wordt vaker gedaan in de kunst- en cultuursector. Maar voor de natuur is het nieuw. Een van de projecten die op internet wordt gepromoot... is Landgoed Beekhuizen in Velp. En Mark-Robin is daar. Het is een prachtig uh, landgoed, Landgoed Beekhuizen in Velp, bij Arnhem. Ik heb een mooie plek gevonden aan de vijver. En daar staat hier een heel mooi bordje op een paal van natuurmonumenten. En daar staat op, uh, u kunt hier straks heerlijk zitten. Op de foto ziet u vast een impressie van hoe het gaat worden. En dan kan je zien van dat die waterkanten helemaal mooi zijn opgeknapt. En dat je daar met je rolstoel kan komen en lekker met je voeten in het water kan zitten. Daar staat er een telefoonnummer bij als je meer informatie wilt hebben. Maar Hans van Dijk, boswachter. Geen Giro-nummer? Nee, op dit uh, infopaneeltje niet. Want uiteindelijk, hè, de provincie gaat crowdfunden. En uw landgoed, zullen we maar even zeggen tussen aanlangstekens... is één van de projecten waar mensen op kunnen, uh, ja, hun geld op kunnen zetten eigenlijk. Dat klopt. Nou, we hebben vanmorgen uh, de gedeputeerde al gehoord. Die heet ook Van Dijk, maar dan Jan Jacob Van Dijk. Hè? U heeft uw ja. eerste bijdrage, uh, de eerste bijdrage ja. is al binnen... want u heeft een toezegging gedaan. Van 25 euro. 25 euro per jaar, komt van de gedeputeerde. Maar uh, meneer De Boswachter, laten we maar even zaken doen. Wat kost dat, zo'n vijverkant? Wat heb u daarvoor nodig? Nou, deze vijverkant, dat kost uh, enkele 10.000 euro's. Omdat, uh, ja, dan heb je met beschoeiingen te maken. En dat is gewoon echt een, ja. een hele grote investering... voor een hele lange termijn. Daar moet u ook een aannemer, denk ik, voor inhuren Of hoe gaat dat? Ja, dat wordt aanbesteed. Uh, meneer de gedeputeerde, uh, 25 euro is natuurlijk een mooi bedrag. Uh, u hoort nu wat dat kost, zo'n vijverkant. Ja. Is dat ook een beetje het idee van dat crowdfunding... dat mensen zich meer bewust worden van wat iets kost? Ja, dat is uh, in feite de belangrijkste boodschap. Heel veel mensen lopen door die natuur heen... denken dat het gratis is, dat het ook allemaal automatisch... Het groeit mogelijk. en bloeit. Het groeit en bloeit. En uh, als je dat blijft doen, nou, dan uh, er hoef je helemaal niks aan te doen. En dat is eigenlijk uh, niet, niet juist. Het kost geld. De provincie steekt er natuurlijk geld in... maar het ja. is niet meer genoeg. De mensen moeten zelf wat bijdragen. Dan zou je dus kunnen zeggen dat dit bordje... zoals het hier nu staat, is eigenlijk een beetje zoals het vroeger ging. Ja. Zou je tegenwoordig... Meneer de gedeputeerde gewoon een bedrag erbij moeten zetten... van hier wordt een vijver opgeknapt en dat kost zoveel? Nou, dat zie je ook wel op sommige plekken dat dat gebeurt. Ik zou het nog veel leuker vinden wanneer we zo'n layer eronder kunnen leggen... dat je dan met een telefoon erop kunt uh, uh, klikken... en dat je dan precies via uh, dat systeem uh, je bijdrage al bijna kunt doen. Dat zodat... je gewoon ja, hier in het bos al kunt storten? Ja. Uh, dat is dat het is heen... heel modern, hè? Dus, dat dat <laughs> schijnt heel modern te zijn. Uh, maar, maar het, het kan. Soort, maar het kan wel. En het <laughs> gebeurt ook op verschillende plekken waar dat gewoon gebeurt. Hans, oh, je praat met Anja. Ah, maar ik kom weer vissen. Oh, hij is al klaar. Uitje, gaat snel. CDA-gedeputeerde Van Dijk was dat. Om 12 uur begint trouwens de crowdfunding. U kunt uw geld kwijt via gelderland.nl. Moet u zelf maar even kijken. We weten hoe de halve finales van de US Open eruit zien. Novak Djokovic en David Ferrer plaatsen zich bij de laatste vier. Marcelo Mesko, goedemorgen. Goedemorgen. Wie van de twee had de meeste moeite daarmee? Ja, David Ferrer. Um, the Little Beast is zijn bijnaam. Nou, die bijnaam heeft hij wel eer aangedaan. Want wat een partij was dat tegen de Serviër Janko Tipsarevic... Um, op papier zou je zeggen van, nou, als je een kaartje voor de US Open hebt, kwartfinale mannen, dan verwacht je toch wel een van de fabulous Four. hè? Federer. Nou, Nadal deed niet mee. Murray Djokovic. Ja, en die speelde niet in de middag. Dus uh, de toeschouwers misschien een beetje teleurgesteld, maar die kregen een partij voorgeschoteld. Staande ovatie. Het werd een partij van 7-6 in de vijfde set. 4,5 uur strijd. 4,5 uur hoogniveau. Met uiteindelijk David Ferrer, die terugkwam in de wedstrijd. Twee een in sets achter stond. In de vijfde set een achterstand goed moest maken. En uh, ja, en die, die vallend en, en, en vol kramp die vijfde set speelde, zich naar een tiebreak ten slotte toe sleepte. Maar uiteindelijk was het toch Ferrer de little beast die fitter was, fysiek sterker. En uiteindelijk die uh, ja, allesbeslissende tiebreak won. Dus uh, wat dat betreft misschien wel de mooiste wedstrijd tot nu toe in het in Deze kwartfinale tussen David Ferrer en Janko Tipsarovic. Nou, Een sequentie is wel dat Ferreira natuurlijk moe is. Hoe is dat met Djokovic? Ja, uh, Djokovic um, op papier wint hij drie sets van Juan Martín Del Potro. De match of the day. Je zou zeggen, dat is de wedstrijd. Hè. Twee US Open kampioenen. Del Potro won immers in 2009. Del Potro altijd gezien als ja, die ene jongen die de top vier kan naderen... en die ja, zo dicht bij die absolute wereldtop staat... En um, hij begon niet goed tegen Djokovic. Hij pakte die pakte eerste set 6-2, maar die tweede set... een set van 85 minuten, oh. dus 1 uur en 25 minuten... Dat is een op hele aller... wedstrijd. Ja, dat, uh, nou, een, uh, dat, dat, dat kan je zeker zeggen. Um, Del Potro had daar het voordeel van de break, maar Djokovic... Uh, ja. Die uh, fenomenaal speelde. Uh, Breekt terug. Uh, een, een, een game van 17 minuten. Del weer staat uh, breakpoints. Uiteindelijk een tiebreak. En dan Djokovic, die ja, met name zijn backhand liep als een trein. Die backhand langs de lijn. Daarmee uh, kon hij de baan opentrekken. Uh, het wint de tiebreak. En uiteindelijk de derde set met 6-4. Dus geen set verloren. Dan denk je, makkelijk. Nou, waren ook toch drie uur bezig. En uh, de uitslag doet uh, vermoeden uh, dat het makkelijker was dan het daadwerkelijk was. Hoog niveau. Gisteren die twee kwartfinale. Ja, dus bij de mannen en uh, Ferrer Djokovic, uh, dus in onderste helft van het schema tegenover elkaar, en bovenin, ja, geen Federer, maar wel Thomas Berdy. Tegen Andy Murray. Dus toch wel enigszins verrassend deze halve finales bij de mannen. Goed, maar noem nog even snel de halve finales bij de vrouwen. Nou, die staan vandaag op het programma. De nummer 1, Azarenka, speelt tegen de Russen in Maria Sharapova. Die is nu nummer 3, maar wordt de nummer 2. Nou, prachtige uh, revanche zou dat kunnen zijn voor Sharapova... van de finale van de Australian Open. Toen verloor ze. En onderin het schema staat Serena Williams... de grote favoriete finaliste van vorig jaar... tegen die ja, verrassende Italiaanse Sara Errani...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 Een citytrip naar bijvoorbeeld Madrid, Berlijn, Valencia, Roma, Athene, Lissabon, Istanbul. Die boek je al vanaf 45 euro op transavia.com. Daar word je vrolijk van. Radio 1. Het NOS-journaal. Obama aanvaardt presidentskandidatuur en geen extra stemmen door Twitter, blijkt uit onderzoek. Goedemorgen, het is twee over half negen. Ik ben Mark Visser. Barack Obama heeft de nominatie aanvaard voor de presidentskandidatuur. Op de democratische conventie in Charlotte beloofde Obama de economie uit de slop te halen... en meer banen te creëren als hij wordt herkozen. Dit land heeft over half een miljoen jobs in de laatste twee and a half years. En nu heb je een choice. We kunnen meer taxbreken geven aan corporaties die jobs overseas. Or we can start rewarding that open new plants, and create new jobs here in de United Obama haalde ook meteen hard uit naar zijn Republikeinse tegenstrever met Romney. Obama noemde als voorbeeld de onhandige uitspraken van Romney over de beveiliging van de Olympische Spelen in Londen, waarmee hij veel Britten beledigde.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 ProRail vreest dat het toenemend gebruik van smartphones een gevaar vormt voor de veiligheid op het spoor. Het bedrijf stapte naar de rechter om te voorkomen dat telefoonmasten te veel zendvermogen krijgen. Sterke telefoonzenders verstoren de communicatie van ProRail. Volgende maand worden mobiele datafrequenties geveld en ProRail wil dat het agentschap Telecom ervoor zorgt dat telecomaanbieders geen te sterke zenders kunnen plaatsen. Omdat steeds meer mensen smartphones gebruiken willen telecomaanbieders sterkere zenders in de masten.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 We hebben het door deze actie niet gezegd. Oké, die streiks waren succesvol. Nu gaan we op die harte linie. Ganz im Gegenteil. Nach wie vor braucht het een inhoudelijke oplossing die voor de Lufthansa trägt. zijn we bereid. Lufthansa heeft bijna 1000 van de 1800 vluchten voor vandaag geschrapt. De Duitse spoorwegen zetten alle beschikbare treinen in om passagiers toch op weg te helpen.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 Een Amerikaanse man die in 1988 ter dood was veroordeeld... is vrijgelaten. De man zat meer dan 21 jaar in een dodencel... omdat hij iemand zou hebben doodgestoken. Hij werd vrijgelaten omdat er bewijs was achtergehouden... dat hem kon vrijpleiten, zegt zijn advocaat. Bovendien was er vroeger maar weinig bewijs nodig... om iemand ter dood te veroordelen. You know, Als ze 30 pages, would hadden, been dat veel In die dagen. Dingen just uh, things dingen concealed, things were zijn niet meer. Al dus de advocaat. De voordeelde overweegt om een claim in te dienen voor de tijd dat hij ten onrechte vastzat. De openbare aanklager gaat in beroep tegen de vrijlating. Nee. Nederland heeft gisteravond goed gescoord op de Paralympische Spelen in Londen. Hardloopster Marlou van Rijn won op indrukwekkende wijze goud op de 200 meter. Dat leed haar permanent verbeteren in de finale haar eigen wereldrecord. Het is veel te veel snelheid om die bocht uit te komen. Dus ik was echt. Dat rechte rechterstuk moest ik echt wel even terugkomen. En ik op het eind ik dacht echt, dit wordt opvallen. Of heel, heel snel over die finish. Dus toen moest ik heel snel over de finish. En er was dus nog meer succes. Goud bijvoorbeeld voor Lisette Teunissen op de 50 meter rugslag. Magda Toeters behaalde zilver op de 100 meter schoolslag. Mark Evers won brons op dezelfde afstand. Op de 200 meter wheelen voor vrouwen haalde Nederland twee medailles binnen...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 Het maximum tussen 24 en 27 graden. ANWB verkeersinformatie. 15 kilometer file. Twee opvallende zaken. De A27 Breda Gorkem. 4 kilometer file tussen Hank en Werkendam. Er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Werkendam. Verkeer kan er langs via de de oprit. Een probleem op de N305. Dront richting Almere. Vanochtend verloor daar een vrachtauto een container. Die ligt deels over de rijbaan. Er staat 3 kilometer file tussen Harderwijk en Zeewolde.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 Helemaal op de hoogte. Voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Een citytrip naar bijvoorbeeld Pisa, Apels, Venetië, Budapest, Dubai, Wenen, Sevilla. Die boek je al vanaf 45 euro op transavia.com. Daar word je vrolijk van.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 Meer weten? Kijk op BEDESOL.NL. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Zoals iedere dag, goedemorgen trouwens, een lijsttrekker te gast. En vandaag is dat de lijsttrekker van de Socialistische Partij, Emiel Roemer. Meneer Roemer, welkom. Dank wel. Goedemorgen. Hetzelfde. Een beetje gehad? <laughs> nou, een uh, heel klein beetje. Een heel klein beetje. Nou, <laughs> dat is misschien al meer dan normaal. Zit u rustig, relaxed? Ik zit, ja. Hoor, ik ben ja, we, een zeer relaxed man. We beginnen namelijk rustig, want ik lees in de krant van gisteren... U bent een beetje moe. Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, ja. klopt niet? <laughs> nou ja, laten we zo zeggen. Ik denk uh, dat iedereen uh, die... Uh, de politiek volgt, uh, alle journalisten, alle medewerkers, alle politie, alle lijsttrekkers. Er zijn zware tijden voor, maar ik, uh, ik, ik, ik heb dat gelezen. Ik denk, Ze hebben dan echt niks meer op te schrijven en dan verzinnen ze maar van alles. <laughs> maar het nee, maar gaat ik zit wel. lekker in mijn vel en uh, <coughs> daar dus hoeft geen zorgen over me te maken. Goed, dan noemen we dat niet. Um, u krijgt wel van alles naar uw hoofd uh, geslingerd. Hè? Of u zegt het misschien zelfs. Zelf. U, uh, bent nou, ik sling te lief. zelf niks naar mijn hoofd. Nou, u heeft wel eens <laughs> gezegd, ik ben misschien wel iets te lief geweest. Uh, mensen... Ja, dat mag je blijkbaar ook al niet meer zeggen. Uh, nee, yes. mensen noemen u wat je. Nou heeft u gezegd, u bent moe. Dat, ja. Eerst was u die man met die kettingzaag uh, voor onder de tomatensaap... Um. U wordt wel van links naar links, rechts geslingerd, hè? Ja, ze verzinnen graag van alles uh, uh, en laat ze het maar lekker doen. Dat betekent voor mij dat, uh, dat ik goed bezig ben. We proberen hier het nodige te veranderen in Nederland. En ja, er zijn altijd mensen die dat natuurlijk liever niet hebben. En als die zich uh, bedreigd voelen van, hey, wacht even, die SP wordt nu wel erg groot... en die gaan daar misschien ook mee regeren, ja, dan gaan ze van alles roepen. Dus ja, voor mij alleen maar een signaal dat ik op de goede weg ben. Maar hoe is dat voor u? Want dan wordt het toch een beetje persoonlijk. Ja, dat is gewoon, nou, dat moeten ze dan maar doen. Nou, Trekt u zich niet aan? Ja, als ik me alles moet gaan aantrekken, dan, uh, dan heb je geen leven meer over. Ik draai nu al dertig jaar in de politiek mee. Ik heb uh, campagnes gezien. In Amerika gaan ze nog veel verder. Dus je hoort mij niet zuren. Mm. <coughs> um, een SP-kandidaat, nummer 25 op de lijst, vergeleek tijdens een verkiezingsdebat... het woningbeleid van de VVD in Amsterdam met het deporteren. Mensen met lage inkomens worden uit de stad gedreven. Bent u het met hem eens? Nou, inhoudelijk uh, uh, denk ik dat hij gelijk heeft. Dat is ook gewoon zo. Mensen, je ziet er op een gegeven moment gewoon een vergelijking. Je ziet al jarenlang in, uh, uh, in grote steden dat je ghettovorming aan het krijgen bent. En dat je daar echt beter beleid op kunt gaan voeren. Ja, maar dat woord, hè? Ja, soms uh, moet je woorden, bepaalde woorden hebben altijd een lading. En dan moet je altijd afvragen of dat handig is om zo woord te gebruiken. Want dan gaat het daarover en niet over de inhoud. Waar je gewoon terecht een opmerking over hebt. Want daar hebben we het dan nu ook over. Wijst u dan zo'n lid terecht? Nou, ik heb het nog niet gehoord, dus ik zou me eerst nog zelf moeten spreken. Maar kijk, het is campagnetijd. Uh, ik hoorde gisteren uh, Raymond Knops uh, ook een opmerking maken... Uh, dat links erger is dan uh, Al-Qaeda. Ja. ja, god. Kijk, dingen gebeuren in campagnetijd. Ik neem dat Knops ook niet kwalijk. Uh, uh, als je wat, uh, nou, dat je wat hard doen. tegen elkaar bent... eigenlijk moet je dat allemaal niet doen. Je moet proberen voorzichtig te zijn, dat doe ik ook. Maar laten we het allemaal niet groter maken dan het is. Nou, als we het dan toch over woningbeleid hebben uh, vandaag... Uh, opening van de Telegraaf. Rutte geeft hypotheekgarantie. VVD komt op voor de huizenbezitters, natuurlijk. Het beschermen van de hypotheekaftrek is nu topprioriteit voor de VVD ja is niks nieuws. Nee, u kijkt mij aan alsof u dat al lang wist. ja Het is een mooie reclame-stunt, denk ik, die de Telegraaf de VVD gegeven heeft. Ja, maar hoe staat u daarin? Nee, kijk, dit is natuurlijk heel onverstandig wat, wat de VVD doet. Om hier nou weer een punt te maken, terwijl eigenlijk bijna iedereen in Nederland inmiddels wel weet, dat je er niet meer aan ontkomt om iets aan de hypotheekrente te gaan doen. Linksom of rechtsom, of uh, dat je dat helemaal doet, of het gedeeltelijk doet. En om hier weer een punt van te maken, dat was een beetje hetzelfde dat Balken aan de twee jaar geleden ook deed. En ik maak er een breekpunt van. Ja. Uh, nou, dat ja, dat geen van Dan ja. zegt hij een grote topprioriteit. Uh, maar als je het zo vasthoudt als de VVD... is dat heel slecht voor de huizenmarkt en heel slecht voor de economie. Maar wat Rutte zegt, von, um, als je daar inderdaad aan gaat knabbelen... dan kan dat uh, die mensen, die huizenbezitters... flink geld gaan kosten. En dat is natuurlijk ook weer niet goed voor de economie. Hè? Ik dat, je kunt het op 25.000 verschillende manieren gaan doen. Wat hij doet is er gewoon met je handen vanaf blijven. Dat is gewoon heel erg slecht. Hij wil echt ook, met name is het al niet uit te leggen... voor al die grote villa's die je daarmee ook subsidieert... om maar een voorbeeld te noemen. Ja, maar dat is wel een Ja, met twee die mensen in huurwoningen uh, uh, alleen maar extra huurverhogingen geeft. Dus, maar los, los even van het eerlijke of oneerlijke aspect... het is gewoon voor de huizenmarkt heel slecht. Het is voor de economie gewoon heel slecht. staat ook gewoon in alle rapporten ook van het Centraal Planbureau. Nee. Niet doen. Dus het is een punt wat, waarvan denk ik iedereen in Nederland zegt... van nou moeten we er eigenlijk echt eens een keer iets aan gaan doen. Ja, en als Rutte daar toch weer blijft vasthouden van... en ik wil toch dat we daar met onze handen vanaf blijven... Dan denk ik dat je uiteindelijk toch aan het eind trekt. Even voor de duidelijkheid. Uh, SP wil uh, langzaam afbouwen. Ja. En dan uiteindelijk naar een, een bovengrens van. De uh, uh, uh, hypotheekrente uh, blijft aftrekken tot uh, een hypotheek van 350.000 euro. Uh, tegen 42% rente. Ja, 42%. Goed, dan is dat duidelijk. Verder dan uh, naar de laatste peilingen: één vandaag gisteren. SP uh, op 26 zetels, Partij van de Arbeid op 30, VVD op 34. Mooie spannende race. Ja, mooie spannende race. Het gaat ergens over. Ja, toch uh, wint de Partij van de Arbeid steeds maar door. Nou ja, de Partij van de Arbeid staat in de peiling op 30. En ze hebben er 30. Dat is volgens mij uh, nul. Ja. En de SP nee. staat op 15. En uh, sommige twitterden gisteren ook wel zo, zo, uh, zo leuk. De SP daalt van 15 naar 26. Dat vind ik knap. Ja. U staat, wilt u zeggen, als enige op voorste winst. We staan in alle peilingen op voorste winst. En wat ik nu ook gewoon merk is dat... ik kan niet ontkennen dat we even een daling in de peiling hebben gehad. Dat het nu stabiliseert, ben ik heel blij mee. En heel veel mensen die zeggen nu ook van... ja, wacht even, dat, dat, dat, dat sociale geluid wat we in de regering moeten komen... dat zal echt niet gaan zonder de SP. Het verleden hebben we het vaker gezien. De Partij van de Arbeid en de VVD... zogenaamd voor de verkiezingen heel ver uit elkaar inhoudelijk. En na de verkiezingen hadden uh, ze heel snel een, uh, een akkoord bereikt. Ja. En uh, daar blijft er van het sociale linkse geluid heel weinig over. Dat zegt u steeds. Uh, zegt u, als je uh, op Samsung stemt, krijg je de VVD erbij? Nou, het is in ieder geval duidelijk dat de kans groot is... als je SP uh, stemt, dat je de PvdA erbij krijgt. En als je de PvdA uh, stemt, dat je de VVD erbij krijgt. Ja. ja. En even voor de zekerheid, als je SP stemt dan met VVD, dat is niet... Nee, we gaan rechts heen. echt niet aan de meerderheid helpen. Ik, ik ben uh, uh, lid van de SP en niet van de VVD, gelukkig. Dat was ons duidelijk. Goed zo. Ja. En uh, mijn achterban die, uh, die heeft mij met een boodschap gestuurd... dat wij op een sociale manier uit de crisis komen. En dat gaat ons echt niet uh, lukken als wij rechts aan de meerderheid gaan helpen. Want dan moet ik VVD-beleid gaan voeren en dat is het laatste wat ga doen. Premier Roemer, zit dat er nog in? Nou, we beginnen volgende woensdag allemaal. Of je nou SGP bent of SP of ChristenUnie of VVD... we beginnen allemaal op nul. Maar, zegt u eens eerlijk, gelooft u daar nog in? Nou, laten we dat speculeren nou eens weglaten... want iedereen heeft dat mij uh, steeds uh, maar gezegd en gevraagd. Ik heb al lang uh, gezegd, maar luister, als je de grootste wordt... moet je verantwoordelijkheid nemen. Daar heb ik altijd ja op gezegd. Nou, laten de kiezen nou maar eens eerst aan het woord. Maar is het nog een doel? Het doel is om Nederland te veranderen en in een regering te komen. En dan zie ik wel welke plek uh, de kiezer ons uh, geeft. Ja, dus in ieder geval regeren is nog een doel? Jazeker, ja. jazeker.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 Ja, dan heb je jezelf natuurlijk een enorme prominente plek gegeven. En dan, eh, dan hoor je gewoon ook in de regering thuis. De kiezer die, die stemt niet voor niks. Nee, dan moet, er, moet dat gehonoreerd worden. Dan kunnen ze niet ja, om u heen. Maar u zegt, precies. dat gaat ook gebeuren. Wij gaan in die lift komen. Hoe dan? Nou, op, juist om deze reden dat mensen denken van... ja, wacht even, uh, we hebben het verleden met Paars uh, gezien. We hebben het in 2006 gezien. Toen scoorden we ook 25 zetels. Toen hebben ze de SP buiten de deur gehouden. En vervolgens krijg je beleid waar uh, mensen... die graag op een sociale manier uh, beleid gevormd zien... dat die op een gegeven moment denken van... ja. Daar zat ik niet op te wachten. We willen dat het echt die ja. kant op gaat. Maar dan laat u het aan het inzicht van de kiezers zelf over. We, past u de campagne aan voor die laatste dagen? Nee, dat is uh, uh, altijd heel erg slecht om je campagne aan te gaan passen. We hebben een hele goede campagne. En uh, de, de laatste dagen uh, zitten er nog van alles in wat we aan het doen zijn. Uh, nou, dus... Maar inhoudelijk zou u pijlen wel meer op Samsung kunnen gaan richten. Want daar zitten uw kiezers. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen dan ook denken van... ja, dat is wel heel erg goedkoop. Nou vindt hij zich blijkbaar in één keer dat ze iets te groot worden... en dan moet hij in één keer uh, rare dingen gaan doen. Mensen houden niet van rare dingen. De campagne is toch alles gewoon? Mensen weten heel humor. goed waar de verschillen zitten... en de mensen weten heel goed dat als ze uh, uh, een, een sociaal beleid in de uh, willen hebben... voor de komende jaren, dat ze onze regering in moeten stemmen. En dat was onze boodschap en dat blijft de boodschap. Ja. Stem de SP de regering in. Maar wilt u dat gewoon niet? Roemer aanvallen. Uh, Roem aanvallen. Dat zal u nou, niet Dat uh, zal Kijk, we zijn af en toe gewoon ook kritisch naar elkaar. Ik snap ja. nog steeds niet dat uh, de Partij van de Arbeid uh, die steun aan Zuid-Europese landen blijft geven. Uh, uh, zonder dat daar uh, garantie op staan dat er dat het enige zin heeft en bij de gewone Griek of gewone Spanjaard terechtkomt. En twee, ik eh, heb hem ook zeker aangevallen... op het feit dat hij geen keuze durft te maken... over met wie hij wil gaan samenwerken. Ja, er zijn natuurlijk punten waar we het met elkaar oneens zijn. Gisteren las ik hier ergens een stuk... dat ze met name ook op de Waajong en op de WSW toch een behoorlijk bedrag aan het bezuinigen gaat. Dus ik ben erg benieuwd waar dat dan vandaan komt. Want we ja. hebben daar tot dusver steeds samen opgetrokken. Dus natuurlijk zijn er ook kritische kanttekeningen. Maar laten we eerlijk zijn... Maar, uh, maar moet u die verschillen niet duidelijker maken? Want u vist toch in diezelfde ja. vijver. U, moet, u zoekt dezelfde kiezers. Ja, dat is waar. Uh, en in een aantal debatten uh, uh, gebeurt dat uh, ook wel een beetje. Maar mijn, uh, mijn grootste... Uh, Gevaar zie ik erin dat we straks gewoon met Rutte met rechtsbeleid doorgaan. Dat is mijn veel groter gevaar. Ik heb veel liever zoveel mogelijk stemmen, natuurlijk, aan de linkerzijde dan aan de rechterzijde. Ja. Maar dus dat u... is ook een belang. Ja, maar dan moet u toch in de aanval. Dan moet u toch de grootste worden. Ja, we proberen zeker de grootste te worden. Ja. Ja. En uh, dat is uh, in de peilingen uh, altijd een verhaal apart. De ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. En er is maar één datum waarop het bepaald wordt. En dat is volgende woensdag. Ja, absoluut. Maar dan moet u in de aanval tegen de Partij van de Arbeid. <laughs> Hoe lastig is dat voor u? Want um, u wilt ook met ze samen natuurlijk. Nou, dat is het, uh, precies wat u zegt. We hebben ook een, ook een lijstverbinding zijn we aangegaan. Kijk, en mensen die weten wel degelijk het, uh, uh, dat er grote verschillen waren in het verleden... en uh, nog steeds zijn op een aantal terreinen... En natuurlijk zijn, zijn er uh, dingen, wat ik tegen mensen nu ook zeg. Uh, wie, ik ben blij dat de Partij van de Arbeid opgeschoven is... en dat ze nu ook uh, met ons strijden tegen marktwerking in de zorg. Maar het, het is wel de Partij van de Arbeid geweest... die het, in het verleden juist meegeholpen heeft om het in te voeren. Maar zo kun je wel elke keer verschillen blijven geven... en uh, twijfel blijven zaaien. Maar ik wil ook gewoon samen straks... dat we wel een sociaal beleid gaan voeren. Ja. Dus... Uh, toch even dan, dan persoonlijk nog, hè? want u staat maandenlang hoog in die peiling. Er ja. wordt een premier wordt er gesproken. En dan komt Sams om een paar weken met een goede campagne en die schiet omhoog. Ja. Is dat frustrerend? Nou, het zou heel frustrerend zijn als ik uh, verkiezingen zou verliezen. Maar we staan nog er heel erg goed voor. Ja, en, dat weten we nou ja, wel. Ja. Nee, ja, goed. Je wil graag de grootste worden. En dat wil ik nog steeds. En daar gaan we nog steeds campagne voor voeren. Maar en, is het uh, frustrerend als, als het ja. zo makkelijk lijkt te gaan... Dat zijn verkiezingen, wat ik al zei, ik daar al zo verschrikkelijk lang mee. Ik heb al zoveel verkiezingen gezien, alles is mogelijk tot en met de laatste dag. En er zijn meer mensen en meer partijen, ook in het verleden, die zich rijk gerekend hebben. Uh, en sommigen die uh, al dachten dat ze afgeschreven waren die de laatste dagen weer opkwamen. Dan kan nog zoveel gebeuren. In ieder geval gaat u, uh, geeft het steeds al aan voor die forse winst waarop u nu staat. Ja. Wilt u een zetelaantal noemen? Nee. Goh. <laughs> Zullen we daar een luisteraarsvraag gaan? Uh, Martijn van Mook vraagt... uw verkiezingsprogramma heet Nieuw Vertrouwen. In financiële paragraaf lees ik echt niet... wanneer de SP ervoor wil zorgen dat we minder geld gaan uitgeven... dan we verdienen. Bent u te vertrouwen financieel? Nou, we, hebben, we zijn alle, allemaal... Zijn we met ons verkiezingsprogramma... naar het Centraal Planbureau gegaan. Die heeft het allemaal doorgerekend. En alle partijen hebben daar de stempel op gekregen... dat het haalbaar en betaalbaar is. Dus het gaat nu om inhoudelijke keuzes die je wil maken... of je het daar wel of niet mee eens bent. Dat geldt ook voor ons. Eh... Uh, uh, hoewel het voor ons helemaal geen halszaak was... zitten we in 2013 gewoon onder de 3 De houdbaarheid hebben we gewoon op orde. En het Centraal Planbureau schrijft letterlijk... de SP is voorbereid op de begrijzing en op de toekomst. Dus het antwoord is uh, uh, ja. Vincent Bleker vraagt waarop de SP vooral gaat bezuinigen. Waar zitten de grootste klappen bij u? Um, er zit er, ja, ze gaan eigenlijk door de hele begroting heen. We hebben uh, uiteindelijk voor 21 miljard aan bezuinigingen tot 2017 en uh, 10 miljard aan uh, nieuwe investeringen. Dat dus, is netto, dus netto is dat uh, 11 miljard. Ja. En er komt nog uh, 10 of 1 miljard lastenverlichting bij in 2017. Dus dan komen we netto op 10 miljard uit. Nou, dat gaat over uh, flink snijden in uh, overheidsuitgaven. Uh, uh, het gaat bij defensie, het gaat bij de zorgtoeslag, omdat we er inkomensafhankelijk. Uh, zorgpremies uh, willen gaan invoeren. Nou, het, het, gaat, uh, het gaat heel breed over alle terreinen heen. Ja, en, en, en die uh, investeringen zijn er om de koopkracht ook weer op pijl te krijgen? Ja, wij hebben hele goede cijfers voor de koopkracht... met name voor het lage en zeker voor de middeninkomens. En uh, daar ben ik heel erg trots op. Dat was de vorige keer ook gelukt en nu weer. Maar zeker in tijden van crisis. En als je het vertrouwen van mensen wil herstellen... dan moet je zorgen dat ze uh, ook wat betreft het inkomen... Uh, meer vertrouwen krijgen voor de toekomst. Dat geld ook weer een beetje gaat rollen. En dat uh, midden, vooral het midden- en kleinbedrijf weer ziet van... de markt trekt weer aan. Daarom willen wij in 2013 ook echt een, met een groot investeringsplan komen... Om, uh, om met name ook de bouw bijvoorbeeld aan het werk te krijgen. Iedereen zegt wel zo mooi... het is verschrikkelijk wat er in de bouw gebeurt... maar ik zie bij niemand concrete plannen. Nou, die hebben wij wel. En ik, ik heb Rutte gisteren nog uitgedaagd... doe mee met mij... Maak met mij samen zo snel mogelijk een investeringsplan waar we snel aan beginnen. Want die mensen in de bouw zitten er vandaag op te wachten... dat er weer werk is en niet in 2040. Ja. Uh, heeft u het gevoel dat u de ondernemers ook bereikt? Midden en een klein bedrijf, de ja, banenmotor van ons land? Uh, absoluut, we hebben daar uh, de, uh, het laatste jaar uh, uitvoerige voorstellen voor gedaan. Meer dan 30. Mijn collega Sjern Gesthuizen is uh, onder andere ook met MKB Nederland... Uh, het hele land door geweest om uh, met die mensen te praten over uh, uh, problemen... die een midden- en kleinbedrijf uh, tegenkomt. Ja, en die, die voorstellen van ons die worden zeer omarmd. Dan gaat het over het uh, minder lang doorbetalen van ziek personeel... voor kleine bedrijven. Dat is voor hen echt een groot probleem. Maar ook voor forse verbeteringen in aanbestedingsbeleid. Veel midden- en kleinbedrijven die uh, krijgen bij, bij de overheid heel weinig kans... omdat ze veel te ja. groot zouden moeten zijn. En als je zo'n opdracht kunt opknippen in stukjes... dan heb je veel meer uh, kleinere bedrijven... die dan kans maken op overheidsopdrachten. Ja. Het gaat over bescherming van, uh, van, van winkeliers... dat je in één keer een pand uitgezet kunnen worden... als de huurbaas wat anders wil. In de kranten vanochtend uh, ook de klacht... dat het bij de debatten uh, over een beperkt aantal thema's gaat. Hè? Bijvoorbeeld over de pensioenen. De pensioenen zelf gaat het bijna niet. Terwijl iedereen uh, volgend jaar uh, forse tekort, met forse tekorten moet rekening houden. Met forse, ja. forse uh, mindering. Omdat het pensioenfondsen hun doelen niet halen. Wat gaat u daaraan doen als SP? Nou, aan die, uh, als u kunt. Uh, ik neem maar dat u het over de pensioenen hebt. En niet over de onderwerpen in de debatten. Want het is, nee, nee, nee, over die pensioenen. Want de, ja. die pensioenen. Uh, Kijk, die debatten, daar heeft u gelijk in. Dat zijn veel onderwerpen. Daar kunt u niet zoveel aan doen. Kun, die worden nee. voor ons gekozen en daar moeten nee. we maar gewoon aan meedoen. Nee, ik bedoelde de pensioenen. Ja, nee, dit is, uh, het is heel terecht dat iemand daar uh, vragen over stelt. Want die hele rekenmethodes uh, waar de, rent, waar de uh, pensioenen nu mee berekend worden... die is natuurlijk verschrikkelijk achterhaald. Ja. En uh, het is vooral ook, uh, daar heb je weer. maar het is echt bankmakerij voor de toekomst. Ja, dat zegt je, u nou wel. Ja, maar, maar die, die hypotheek moet je toch niet bij de jongeren neerleggen? Nee, maar als je weet dat er nu al meer dan 900 miljard in die pot zit... Uh, dan, uh, uh, dan is dat Één. En twee, als je nou alleen al gebruik zou maken van de rentestand... die bedrijven op de internationale markt bijvoorbeeld zouden betalen voor leningen... die zit, die zit sowieso al hoger dan de rekenrente waar we nu mee rekenen. Dus u pleit voor andere berekeningen? Ga daar soepeler mee Ab, om? Absoluut, en wij niet alleen. Dat, bedoel, dat doen uh, uh, alle, of alle uh, uh, pensioenfondsen, die pleiten daar ook voor. En ik dus ben niet meer... bang dat dat te korte termijn denk ik. Nee, dat is echt flauwekul. Dat is echt grote flauwekul. Uh, het is echt bankmakerij om te zorgen dat er nu een hoop ingrepen gedaan kunnen worden... door. Uh, uh, de dus minister Kamp is daar uh, mede verantwoordelijk voor. En uh, ja, daarmee gaan we ouder echt korten, terwijl het totaal onnodig is. Goed. Meneer Hoemer, het is 5 voor 9 alweer. Hartelijk dank. Ja, de tijd gaat hè? U gaat naar het uh, debat van het joost Ja, heel leuk. Ja, dat wordt opgenomen vanmiddag. Ik geloof dat u een ballon onder andere moet opblazen. Ik ben benieuwd. En uw spreekbeurt gaat over... Armoede onder kinderen. Kijk, dat is een thema dat past er goed bij. Hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel. Sterkte de komende dagen nog tot 12 september. En jullie ook. Dank u wel.